8 uur na wel met het nos journaal De eerste kandidaten voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer hebben zich gemeld. PVDA-senator Marijke Lindhorst wil voorzitter de Graaf opvolgen. En volgens haagse bronnen is ook VVD-senator Ankie Broekers in de race. Zij is kandidaat op persoonlijke titel en niet namens de fractie. Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich tot vrijdagmiddag melden. De verkiezing is op dinsdag 2 juli. Er is een vacature sinds VVD de Graaf een week geleden bekend maakte dat hij opstapt.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 Op de nieuwe foto's die de Rijksvoorlichtingsdienst heeft gepubliceerd... van koning Willem-Alexander en zijn gezin... staat ook de hond van de Oranjes. Het is de Engelse Labrador Skipper. Hij was vorig jaar nog betrokken bij een ongeluk tijdens de eende jacht... en raakte toen gewond. De foto's van het koninklijk gezin zijn vorige maand gemaakt... op landgoed de Eikenhorst in Wassenaar. Tennisser Igor Seisling heeft de tweede ronde bereikt op Wimbledon. Hij won in drie sets van de Amerikaan Alex Kuznetsov. De setstanden waren 6-3, 6-4 en 6-4.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 ANWB-verkeersinformatie met twee files. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat tussen Gooi Meer en Muiden-Oost vier kilometer file. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen Spaanse polder en Rotterdam Centrum... 2 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn drie rijstroken dicht.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 spectaculaire geluiden van de natuurfilm De Nieuwe Wildernis... over de Oostvaardersplassen. Zometeen de geluidsman van die film hier in de studio... en die komt vertellen hoe je dat nou allemaal opneemt. En we gaan het hebben over het, ja misschien wat oneerbiedig gezegd... het nieuwe speeltje van Defensie, de Scan Eagle, die morgen wordt gepresenteerd. De Scan Eagle is met name geschikt voor deze taak, omdat het een klein onbemand vliegtuig is. Wat verschillende hoogtes, nagenoeg on, onhoorbaar beeldmateriaal kan verzamelen. Videobeeldmateriaal, wat van hoge kwaliteit is en wat met een livestream door kan worden gezonden. Ja, dat was iemand die uitlegde wat de Scan Eagle is. Ik ga erover praten met Matt Herbe. Goedenavond. Goedenavond. Thanks. U bent de defensiedeskundige. U heeft meer dan twintig jaar gewerkt bij defensie. U adviseert nu bedrijven, ministeries en politici over defensie voor een, een stichting. En u bent natuurlijk oud-politicus van de LPF. Ja, die Scan Eagle. We hebben net even kort gehoord wat die wat die uh, wat dat is, een onbemand vliegtuigje. Uh, is dat een aanwinst voor defensie dat apparaat? Ja, en niet zozeer voor Defensie. Het is vooral ook voor civiele taken waarin het ding zo nuttig is. Je kunt vanuit de, de lucht eh, langdurig vliegend. Uh, hij kan wel een halve dag in de lucht blijven, dus desnoods langer. Je moet je voorstellen, het is een klein modelvliegtuigje. Hij weegt maar 10 kilo, wordt gewoon, het is draagbaar. Uh, het is net als uh, wat je gewoon ziet langs de weg als, als jonge lui daarmee spelen. Gewoon een modelvliegtuigje. En dat, uh, dat heeft een tv-camera aan boord of een infraroodcamera... als het uh, gaat om nachtopname. En dan, daarmee kan hij van redelijke grote hoogte... Uh, dat hangt van de opdracht af. Het kan ook 100 meter zijn, maar ook duizend meter. Uh, kan hij uh, dus uh, de dijken controleren. Uh, vermiste mensen opsporen. Uh, bosbranden signaleren. Uh, het is vooral, uh, vooral voor, uh, voor, in, voor de civiele taken ten boel van politiebrandweer... is het heel erg nuttig in oorlogstijd en militaire taken. Gebruik je hem bijvoorbeeld uh, om konvooien te begeleiden. Om te zien of daar bijvoorbeeld terroristen uh, in de buurt zijn. En dat soort taken. Het is een... Uh, ja, Vliegende ogen van, de, van Defensie. Ja, en is dat nou uh, iets wat niet op een andere manier gedaan kan worden? Jawel, met een vliegtuig natuurlijk kun je het ook doen, maar dat is veel lawaaiiger en veel duurder. Zo'n zo scan-eagle kost eigenlijk heel weinig geld. En, uh, wat kost die dan? Nou, ik denk dat je, je koopt, er, geloof ik, zes voor vier of vijf miljoen. Uh, Euro. Weinig geld. Dat is relatief weinig, ja. <laughs> Voor Defensiebegrip is dat, is dat weinig. Heel weinig, ja. En, maar ook, daarna kijk je natuurlijk naar de inzet. En het brandstof en alles wat je verbruikt is heel weinig. Als uh, boven de Rotterdamse haven bij een evenement... of wat dan ook een, een politiehelikopter vliegt... is dat met een factor, uh, factor 20 of 30 duurder dan zo'n zo onbemand vliegtuig. Ah ja. En hoe zou het kunnen werken? Dan noemt u zo'n voorbeeld. Dat ding gaat de lucht in, bijvoorbeeld bij een evenement. Wat, wat zou er dan kunnen gebeuren? Dan, dan worden de beelden die dat... Uh, die camera registreert. Eh, ja, het is eigenlijk niets veel anders dan wat we hier bij de NOS eh, zien. Heel veel camera's, maar dan een vliegende camera. En ook op, eh, nou, zeg maar bij belangrijke evenementen heeft ook eh, de, de televisie heeft dan een helikopter om de, om, de, om de Tour de France of de inhuldiging van de koning vanuit de lucht te kunnen filmen en te volgen. Nou, wat in feite nu de veiligheidsdiensten doen, is dan op grote hoogte laat je zo'n om een mand vliegtuigje de boel in de gaten te houden. De beelden worden rechtstreeks naar de regiekamer doorgestuurd... en, eh, en naar de meldkamer, moet ik zeggen. Dat is bijna een Freudiaanse verspreking. Maar ik, ik zeg al, om, om, om mijn collega's te pesten... waarom leden we gewoon niet de beelden van de regiekamer? Want er staan veel meer camera's dan die ene vliegende hè, van, eh, van, van, van, van Defensie. Maar er zitten dus wel mensen achter, hè? Ja, er zitten natuurlijk gewoon mensen bij die meldkamer van de politie... en die, die zien al die beelden die live binnenkomen... en op grond daarvan kun je actie nemen. Ja, en, en dan zou het kunnen gebeuren dat ze gewoon uh, een, een motoragent erop afsturen. Ja, bijvoorbeeld, ja, dan kun je natuurlijk uh, de, de surveillancewagens of wat dan ook. Je kunt ingrijpen als er werkelijk iets aan de hand is. Uh, het is uh, gewoon een heel nuttig surveillanceinstrument. Uh, wat ook kan signaleren als dingen dreigen uit de hand te lopen. Ja. Er wordt wel het voorbeeld gebruikt. We hebben destijds de relletjes gehad bij Hoek van Holland. En dat liep echt uit de hand. Als je bij zo'n evenement eerder, uh, zo'n groot publieksevenement... Uh, zorgt dat je goed camera-toezicht hebt. Gewoon op de grond, maar ook vanuit de lucht. Uh, dan kan de politie veel adequater optreden. En dan kun je, uh, voordat het echt uit de hand loopt... de boel uh, onder controle ja, krijgen. Ik heb begrepen dat hij ook al is ingezet bij uh, de kroning van uh, Willem-Alexander. Ja, ja, je kunt zo'n ding natuurlijk perfect boven Amsterdam laten vliegen. En niemand heeft er last van. Het straatlawaai is, is hoger dan van, de, van dat vliegtuig. Ja, je, hoort je hoort hem bijna niet. niet. Het, is een, het is een heel klein. Het is een model vliegtuigje. Met een tweetakt motortje met een van 2 pk. Nog minder dan van een brommer. Dus het is, dat ding hoor je niet. En uh, ja, dat is dus heel nuttig. En hij is ook al gebruikt door de marine bij de bestrijding van piraten en bij Somalië. Dan, dat ding wordt namelijk gewoon gelanceerd en, uh, en vliegt dan. Uh, uh, rondjes zeg maar, rond de, de koopvaardijschepen... om te zien of er een piraten in de buurt is. En uh, daarna landt hij gewoon weer... door een haak aan het vliegtuig... door langs het schip te vliegen. En dan pakt hij gewoon een touw... en dan wordt hij uit de lucht geplukt. Het is gewoon een, een veredelde vlieger. Ja, zo simpel. Ja, is is heel simpel het, ding. Met wat meer mogelijkheden. Ja, het is eigenlijk... Uh, er is heel veel aandacht voor, maar het is eigenlijk een heel simpel ding. Ja. Gewoon een vliegende camera. Ja, maar u vertelt het alsof het inderdaad een vlieger is met een cameraatje... die alles een beetje in de gaten ja. houdt. Maar ik denk dan wel, jeetje, dit is echt Big Brother is watching you. Ja, maar goed, dan, dan dood, heb ik liever dat hij iets stil doet... dan, dan vanuit alle waaien helikopter. Het is, het is uh, ja, camera toezicht. Ik denk dat heel veel op straat zijn we er ook aan gewend. Je kunt geen winkel ingaan of, uh, uh, of de metro... of waar dan ook, overal hangen camera's. En dus dat je de politie vanuit de lucht uh, toezicht wil houden... en dat Defensie zijn middelen ter beschikking stelt. Als in mijn taak als adviseur Nationale Veiligheid... vind ik het heel erg zonde als politiekorps zijn geld gaan verspillen... door zelf allemaal van die dingetjes te kopen. Terwijl ze gewoon met Defensie zo'n ding kunnen lenen... En als er dus een groot evenement is... of er dreigen overstromingen, of er is iets anders aan de hand. De dijken moeten worden gecontroleerd. Er dreigen bosbranden. We hopen op een hete zomer natuurlijk. Er dreigen bosbranden, nou, dan kun je perfect zo'n... Uh dus de mensen die zeggen, ja, dit is toch slecht voor onze privacy, dat vindt u Nee, nee, dat vind ik echt, veel te ver gezocht. Die dingen worden denk ik dan verwaard, want met de Amerikaanse onbemande vliegtuigen, die zijn veel groter, dat zijn echt vliegtuigen. En die nemen ook bommen bijvoorbeeld mee, dat is niet een... Zo'n zo zo speeltje. Hè? Want je zei het oneerbiedig. Nou, je mag je rustig zeggen. Het is gewoon een speelgoed vliegtuig met, met, met een echte tv-camera. Ja, en met een echte functie. Ja. Uh, nou goed, dat wordt dus morgen uh, gepresenteerd. Uh, dat toestel uh, van Defensie. Hè, dat, uh -huh. dat is nu allemaal in kannen en kruiken. Maar we zitten nog steeds te wachten op het besluit over de Joint Strike Fighter. Dat is het nieuwe gevechtsvliegtuig van Defensie. Uh -huh. Althans, uh, dat wordt geopperd dat, dat het zou kunnen zijn. Uh -huh. Vorige week was daar nieuws over door de collega's van Ernst. RTL, laten we even luisteren. Goedenavond. De JSF wordt zeer waarschijnlijk de vervanger van de F-16. Minister van Defensie, Janine Hennis, heeft gekozen voor het Amerikaanse gevechtsvliegtuig. Melden de bronnen aan RTL Nieuws. Het gaat om meer dan 30 toestellen. Alles bij elkaar kost dat ruim 4 miljard euro. Ja, dat was vorige week. Het wordt ontkend door het ministerie. Uh, wat weet u daarvan? Want u zit er dichtbij. He? U heeft uw bronnen. Ja, ik denk dat het uh, besluit in feite in grote lijnen wel genomen zal zijn. Maar dat het uitlekken via RTL uh, de minister-president in torn heeft doen ontsteken. Uh, er is uh, voor zover mijn bronnen bronnenrijke uh, informatie... dat alles wat uh, via de media uitlekt door het kabinet bewust niet wordt behandeld. Vanuit de gedachte, wij laten ons niet regeren door de media... Maar wij vinden zelf, als het tijd rijp is om iets naar buiten te brengen... dan ja. doen wij dat. Uh, dus uh, ik, ik, ik, ik denk dat de RTL misschien wel echt een primeur had. Alleen het nieuwe overheidsbeleid is dusdanig dat men zich niet langer... Uh, ja, zeg maar, we laten opzwepen door de mediadruk. Ja. Maar u gelooft wel dat dit besluit zo gemaakt is? Ja, in die lijnen wel, ja. Er is, er is als je gewoon verstandelijk nakijkt, eigenlijk, gewoon het dossier rationeel bekijkt, het is heel erg gepolitiseerd de afgelopen tien jaar, eh, dan is het eigenlijk een voor de hand liggende keuze. Het is... Eh, ja, vindt u, hè? Want er ja, zijn mensen maar... die daar anders over denken. Nou, de nee, Partij maar... van de Arbeid, die wilde nog dat ja. we ermee zouden stoppen. Maar ik u, die gaat nu akkoord, hoor. Want er is ieder... Ja, denkt u echt ja, dat de Partij ja, ja, van de, de arbeid ja, omgaat? Natuurlijk, natuurlijk. Iedereen die het dossier werkelijk serieus bestudeerd en, en, en niet eh, voor politieke spelletjes gebruikt, eh, zal moeten inzien dat er geen alternatief is en dat de alternatieven die er zijn, eh, ik moet corrigeren, dat die gewoon duurder zijn. Er zijn Europese alternatieven, eh, ik heb die zelf ook in 2005, 2006 gekeken, kijk naar bijvoorbeeld naar saap, een Zweedse product, heb ik zelf gezegd. Uh, maar ik heb er toen ook wel bij gezegd... die wordt overigens niet goedkoper... maar die gaat waarschijnlijk een miljard meer kosten. Maar als je de Europese industrie wil steunen... ik heb daar geen moeite mee. Dat was mijn standpunt toen en dat is eigenlijk ook gewoon uitgekomen. Iedereen uh, die uh, de luchtvaartwereld kent... en uh, ik ben uh, exact 40 jaar... in 1973 schreef ik mijn eerste artikel uh, als luchtvaartjournalist... En ik ben er iets langer mee bezig dan, dan vandaag... Uh, die weet dat uh, de JSF niet alleen de marktleider zal zijn uh, in de komende decennia... maar zelfs de monopolist. Er is na 1923 geen enkel ander vliegtuig meer in productie in het Vrije Westen. En dat betekent, je bent dus... Uh, de Defensie de moet zich afvragen... kopen wij als laatste klant een Europees vliegtuig? En dan moeten we maar zien, de, de 30 jaar daarna... hoe we dat gaan onderhouden en verbeteren. Of gaan we 30 jaar lang meebouwen... Met, eh, met, met de Amerikanen en acht andere landen, onder wie Italië, Engeland enzovoort, en Noorwegen. Eh? En zijn we dus verzekerd tot 2040 van het allermodernste spul dat we hebben. En zijn we ook verzekerd van werkgelegenheid in Nederland. Want het gaat hier de luchtvaartindustrie is 15.000 banen. En die kun je in deze tijd echt niet, eh, niet nee. zomaar riskeren. Nee, nou is er vandaag wel een brief van de minister eh, Hennis Plasgaard naar de Kamer gegaan over nieuwe bezuinigingen. Eh, 333 miljoen in 2018. Maar staat er in brief. Er blijft 4,5 miljard beschikbaar voor de vervanging van de F-16. Wat moeten we hieruit opmaken? Ja, dat, uh, dat die JSF er gewoon dus komt. Want voor 4,5 miljard uh, uh, kun je uh, uitstekend uh, uh, de F-16 vervangen. Uh, de, de, de gemiddelde prijs van een gevechtsvliegtuig, zeg ik zo, voor de vuist weg... is pak een beetje 75 miljoen. Uh, dat is heel veel geld, heel veel geld... Maar ja, vliegtuigen zijn verschrikkelijk duur. Een Airbus die kost 250 miljoen. Het is, het, is, het, is, het, is, het is niet anders. Maar ze zegt ook in die brief... de vervanging mag niet ten koste gaan van andere delen van Defensie. Nee, nee. Dus eigenlijk zegt ze daarmee... dit geld heb ik ervoor, maar het mag ook echt niet meer worden. Nee, dat klopt. Het probleem is dat Defensie krijgt, geeft jaarlijks 1 miljard uit aan materieel. Ongeveer 1 miljard per jaar. En daar zit alles in. Van computers tot en met vliegtuigen en schepen. De luchtmacht is... Aan de beurt in de periode 2019-2026. In die periode wordt de JSF afgeleverd en moet je ook gaan betalen. Maar het probleem is dat na 2020 ook de landmacht nieuwe spullen nodig heeft, de marine heeft nieuwe schepen nodig. Nou, om, je krijgt wat dan heet, door het voortdurend uitstellen van de JSF is er een soort boeggolf ontstaan. En het geld dus van investeringen, van materieel. dat allemaal na 2020 moet worden aangeschaft. Het geld, eigenlijk hadden we nu al geld willen steken in de JSF. Dat is niet gebeurd, dat geld is gestoken in dure operaties in Afghanistan overigens. He, dus de begroting van de Defensie is niet verlaagd... maar we hadden dat geld elders nodig. Of er is gewoon bezuinigd. Want Defensie zou eerst 6 miljard uitgeven aan de ESF, en nu is het 4,5 miljard. De Rus is al fors bezuinigd op de op ESF, op, op de luchtmacht. Maar je blijft toch het probleem houden... Dat, dat tussen 2020 en 2025 zowel de landmacht, de luchtmacht als de marine... Nieuwe spullen nodig hebben. Nou, dat betekent gewoon dat je heel zorgvuldig die, al die materieelprojecten achter elkaar moet zetten. En net als mensen die een huis kopen, netjes aflossen in termijnen. En dan kan dat. Het ja. is heel goed mogelijk. Ook als ze 6 miljard moeten bezuinigen weer straks ja, extra. Ja, Want er maar... zijn veel mensen die zeggen: van ja, moet dit nou? Hè? Ja, dat kan ik ja. me heel goed voorstellen. Maar die mensen zou ik willen zeggen: Defensie eh, is. Eh, als je het hele ministerie van Defensie opheffen. Heb ik het niet eens over die ESF? Het hele ministerie opheffen. Dan kom je net de kerstvakantie door om de zorg te betalen en onderwijs. Defensiebegroting, structureel, kost Nederland ruim 4 miljard per jaar. Nou, dat is wat we in de kerstvakantie in 14 dagen tijd uitgeven aan de zorg. En, en dus, eh, dus, maar in beeld te brengen, je kunt de echte problemen in Nederland niet oplossen... Door uh, op defensie te bezuinigen. Wie dat beweert is echt een populist. Nou, daar kunnen we nog een Robertje over vechten, denk ik. Ik denk dat sommige <tossimus> mensen het niet met u eens zijn. We gaan het zometeen hebben over de Oostvaardersplassen. Dan gaan we het hebben onder meer over vogels. En eigenlijk bent u daar ook gek van, hè? Want u ja, zei net, alles wat vliegt... dat, dat Alles uh... wat vliegt vind ik mooi. Dus ik, de Oostvaardersplassen, dat, uh, daar heb ik ook heel wat uh, vrije uurtjes uh, doorgebracht. <tossimus> met de verrekijker. Ik ben heel benieuwd om te horen hoe, uh, hoe die, die, die opgeluidsopnames gemaakt zijn. Nou, Mag ik één ding zeggen? Ja. Misschien zaterdag is de Veteranendag. Ja. Veteranendag. Dat, ik hoop dat veel Nederlanders daar komen kijken in Den Haag. En de mensen die niet de tijd willen nemen om te kijken naar de veteranen in Den Haag... die kunnen ook naar Maastricht, naar het want daar biedt André Rieu een concert aan aan de veteranen. Dus dat zou ik e wil ik even zeggen. Goed. Mag ik u danken voor uw komst, Mat Herbe. Graag gedaan. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Henk Meeuwse, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is het? Zeg het maar. Een stuk of 10.000, 15.000 brandganzen. Oh, dan valt het nog bij, dat geluid. 15.000? Nou, nu, nu hoor je het niet zo hard. Om, maar de, dit soort geluiden moet je ook goed openzetten. Zoals je dat met goede muziek doet. Nou, laten we zodat nog eens even je echt luisteren je goed dan. massaal... Ja, laten we nog even luisteren dan. Nog goed een open. Keer, nog een keer die, die brandganzen. Kijk. Je hoort die bassen van die vleugels. Je hoort dat... Dat moet je bij. En dit, zoals ik het nu hoor hier... is het nog veel te zacht. Ja, ja. Ik heb het, nou, het, het grappige is, ik heb er zelf niet tussen gezeten. Nee. Dat is de kan. De, de, de microfoons, die zet ik op een plek waar die beesten zitten. In dit geval heb ik die microfoons aan de, aan de oever van een, uh, van een plas gezet. Waarvan we wisten, daar komen 10.000, 15.000, 20.000 brandgansen slapen. Dus ik ga daar naartoe. Ik zet die microfoon dan neer. Die plas is nog helemaal leeg. Ik drijf alleen maar veertjes op als bewijs dat daar brandgansen zitten. Ik laat de microfoon achter, ik zet de recorder aan. En ik ga, ik ga naar huis. Ik slaap, ja. ik slaap thuis. Kom de volgende dag terug. Plaatsen is het nog steeds. Of weer leeg. Veertjes erop. Misschien een paar veertjes meer. En dan ga ik met mijn spullen naar huis. En dan wordt het spannend. Ik, want ik heb, dan ik, hoor je dit. Dan, nou dan in eerste instantie. Uh, ik zie het op, op het scherm. En ik zie een hele tijd niks. Ja, ik zie het op het scherm. Dat is de uitslaan van ik de kan van Ik de, kan het de... geluid. Ja, want ik heb dan bijvoorbeeld 20 uur geluid. Ja. En dan kan ik op het scherm bekijken. En dan zie ik de uitslag op het scherm. En de hele tijd zie je een beetje uitslag van wat. Kwetterende ganzen. En dan is op een gegeven moment de vraag... wanneer gaat er iets gebeuren? En op een gegeven moment zie je ineens op je, be op je beeldscherm... zo'n gigantische uitslag... Ja, nee, en dan weet je, of dan hoor je natuurlijk dat daar ik, wat zit. Dan weet je dat wat. daar wat zit. Laat ik heel even uitleggen uh, ja. wie u bent. Henk Meuwse, wat een prachtige naam trouwens. Als, ja. hè, dat heeft, zegt iedereen natuurlijk altijd tegen u. Ja, goed. ik woon ook nog op de ja, dus nou, Kijk eens aan. U bent uh, geluidsman van de natuurfilm De Nieuwe Wildernis. Een documentaire over uh, ja, de Oostwaarde. Een, een bioscoopfilm. Een, een biosco grote bioscoopfilm. Een grote bioscoopfilm. Mag ik, een documentaire mag ik het nee, niet noemen. Nee, dus. nee, dat is het niet. Nee, grote bioscoopfilm, eigenlijk uniek in, uh, in Nederland. Deze maand zijn de opnames afgerond en wordt er druk gemonteerd op dit moment. Mm -hmm. In september dan komt hij in de bioscoop. Ja. En uh, vandaag mochten politici in Den Haag ook al een stukje uh, kijken. Omdat ze het nodig kunnen hebben voor uh, natuureducatie. Gaan we het zo nog over hebben. Maar eerst even over die film. U zei het is echt een bioscoopfilm, want dat was ook jullie pretentie. Hè? Dat was ook de pretentie. De BBC kwaliteit die iedereen kent van, uh, van de televisie. Om die ook uh, in Nederland uh, van de grond te krijgen. En waarom wilden jullie dat? Nou, om, om een ontzettend mooie film te maken. Om, om, om dicht bij de beesten te zijn, om er bovenop te zitten... met geluid, met de camera, om, om, om zo'n mooi natuurgebied... als wat de is... om dat eens dus een keer voor een groot publiek zichtbaar te krijgen. Ja, want, want heel veel, veel mensen komen er nooit. Ik ben er nog nooit geweest, zei ik net. Hè, nee, heel uitzien. veel mensen komen er nooit. En, en er zijn natuurlijk genoeg mensen die niet in de natuur komen... en wel die BBC-documentaires kijken. En niet doorhebben dat er in Nederland zo'n fantastisch mooi natuurgebied ligt. Ja, enorm populair trouwens, hè, die documentaires. Die documentaires zijn heel populair op het ogenblik. Dus het is echt de tijd nu om ook eens te laten zien. We hebben in Nederland een gebied... waar bijvoorbeeld honderden, duizend paarden grazen. Honderden te lopen. Dus dat, dat is echt gigantisch mooi. Die grote grasvlakten met, met kuddesdieren. Nou, dat, ja. dat is Nederland. En een film is natuurlijk niks zonder het geluid. Een film is uh, niks zonder het geluid. Dat geldt overal. En, uh, en in deze film hebben we ervoor gekozen... om het, het geluid ook zo dichtbij mogelijk, zo echt mogelijk... Op te nemen. Dus, dus uh, heel veel geluid komt vaak van, van libraries, van stokken, dat wordt erbij gehaald. Maar we hebben nu echt voor gekozen om met die microfoon ook gewoon bovenop de natuur te zitten. Ja, en dan komt Henk Mielsen in beeld. Dat dan kom ik u. in beeld. Ja. <lacht> en laten we weer eens even een geluidje laten horen wat u heeft opgenomen. <lacht> dat is wel mooi, hè? En iedereen kent deze vogel. Niemand weet dat hij dit soort leuke geluiden maakt. Je wilt er eigenlijk niet doorheen praten, hè? door die mooie opgaan. Nee, dat vind ik moeilijk om er doorheen te praten. Omdat ik vind dat mensen even gewoon goed moeten luisteren. En uh, even, dat is ook de, de houding waarvan je wilt dat mensen in de natuur... kijk eens goed om je heen, luister eens goed. Wat is um, dit voor beest? Dit, dit uh, was een aalscholver. En, en dus ook zo zul je de aalscholver nooit horen omdat ik heb in dit geval de microfoons in de kolonie gehangen. Nou, loop je in de, van de kolonie, dan gaan ze 100 meter voor je uit. Vliegen ze allemaal weg. Dus bij die ganzen wist ik dat ze sliepen. en zag ik alleen maar een plas. Maar hier had ik dus de hele kolonie en de nesten. Hoe heeft je dat nou. gedaan dan? Um, dan ga je met de recorder, uh, ja, zoals met die ganzen. Je gaat met de recorder die kolonie in. En dan hang je de microfoon in de buurt van wat nesten. Uh, en dan zet je de recorder aan. En dan ga je dus weer weg. En dan weet je ja. dat je het kan vangen? Dan weet je dat die, die komen gewoon terug naar die nesten. Die trekken zich niks aan van, van een microfoon. Nee. En wel van een persoon die daar zit. Dus ze gaan er ook niet op pikken of zo? Kan ik me ook nog voorstellen dat ze dat ding zien? en denken. Ze wat... hebben er heel veel op gescheten. <laughs> <laughs> ik had een kist met apparatuur, die was helemaal wit. Het ja. was, uh, nee, dat, dat interesseert ze helemaal niks. Nee. Dat interesseert ze niet. Dus uh, die beesten komen gewoon terug op een nest. En gaan gewoon verder. Dus ik heb twintig uur van dit soort geluid. En het verraste me echt hoe... Warm en, en intiem dat geluid is. Want je zit er met die microfoon bovenop. Je hebt ook nog wat van die, van die bomen. Dat, dat, dat geeft wat galm. Dat geeft een heel mooie. Ik wil het intimiteit. nog een keer horen dan. Hoor. Ik wil het nog een keer horen. Maar, de als, En ook goed luisteren. Er zit wat reflectie in. Een beetje echo zit erin. Dat is van het, van het bos waarin ze broeden. <truh> <truh> Dit, je hoort ook zo'n knorretje aan de achterkant. Ja. Dit, dit is een van de geluiden. Want ze hebben nog echt als een, als een kip kunnen ze een beetje zitten, zitten kakelen. Je hoort continu, ik hoor ze aanvliegen. En dan slaan ze met die vleugels, raken ze een tak. Het is echt. Uh, het was voor mij ook. Uh, ik ken het wel van, van een afstand, maar om dit zo van dichtbij te horen. En dat is ook mijn doel. En dat vind ik ook. Dat is ook het doel van de film. Om, om er dichtbij te zijn. Ik vind het leuk om in de natuur te zijn. En de zaak dichtbij te hebben. Dichterbij dan dat je. Ja, eigenlijk dichterbij dan dat je komt als je in de natuur bent. volgend geluid. Mooi hè? Die diepe, donkere. Ongelooflijk. Met een beetje een braam op zijn stem heeft. Het is niet allemaal zuiver, dus echt. Dat is de, herten, de hertenbronst. In september, eind september, begin oktober gaan al die herten gaan burrel om uh, te laten zien wie de sterkste is. En dan wordt natuurlijk flink, uh, flink gevochten. En um, ja, dat, dat was een geluid. Kijk, in, in zo'n film um, wil je ook echt het geluid uit het gebied zelf. Ik had wel het opgenomen op de Veluwe. Maar op de Veluwe heb je heel veel bomen en heel veel galm. En de Galm hoort niet in zo'n gebied als Oostwaarders Ik denk niet dat ik dat zou horen hoor, eerlijk gezegd. Als mm, ik naar de film zou gaan. Nou, het zou zomaar kunnen dat hij onbewust het gevoel heeft. Dat is raar. Dat, dat je onbewust het gevoel gevoelt van dit klopt iets niet. Ja, ja. Want zo'n groot ruim gebied, als je daar bent, dat, dat geluid dat, dat kan eindeloos reizen, komt niet teruggekaatst tegen een boom. Dus ik, ik denk toch dat mensen dat onbewust gaan merken. En sowieso zullen de liefhebbers naar zo'n film komen, die dat wel zullen merken. En ik. Ik kan het voor mezelf niet verantwoorden dat, dat zo'n geluid dan in de film komt. Dan denk ik, dit klopt niet. En ook dit is gewoon zo opgenomen, weer de recorder neerzetten, dit is zo opgenomen. weggaan... Ja. en al die banden afluisteren tot diep in de nacht. Ja, was wel iets spannender met die edelheid. natuurlijk. zijn grote beesten als die rond je recorder gaan struinen... bij die vogels kun je dat nog ergens ophangen en daar kan niemand bij. Maar hier ja, lopen die edelheid er rond. Dus ik moest echt mijn recorder ergens bovenin een boom uh, hangen. De microfoon had ik bovenin een boom hangen. Echt heel mooi. Ik had een afhangende tak aan een boom... waar ik wist dat die herten met een kop zo tegenaan kwamen schuren. Daarboven hing de microfoon. Ja, en dan kun je dus uh, ontzettend mooi dichtbij opnames maken. Ja. Volgende. Laten we die ook maar even luisteren. Even heel goed luisteren. Vooral dat laatste. Ik, ik ontdekte het vanmiddag pas weer. Ik wist dat ik erop had staan. Dit is een vos. Dit is de eerste opname die ik in het gebied ging maken. De microfoon laag aan de grond gezet. Die vos, ik wist dat hij daar in de buurt kwam. Er lag een kadaver, dus er komt daar wat eten zo'n vos. Die heeft dus de plopkap van de microfoon afgetrokken. Ja, die komt, je hoort hem aankomen trippen. Er ligt sneeuw. Je hoort echt trip, trip, trip door de sneeuw. Hij trekt de plopkap eraf. En, en vanaf tien seconden in die opname hoor je hem dus ook pissen. Hij piest over die plopkap heen. Die plopkap, die heb ik daarna in de was kunnen doen. Het stonk als ik, als ik weet niet wat. Dus dat, ja, dat is eigenlijk een blooper. Want daar doe je verder niks mee. Want, nee. Maar ik vind het wel grappig. Ja, ik zou het bijna nog een keer willen horen. Maar dan hebben we bijna geen tijd meer. Want ik wil toch nog even weten. Ja. U kunt er fantastisch over vertellen. Dat wordt ongetwijfeld een hele mooie film. Daar, daar ga ik helemaal uit. Film, ja. Ik heb al wat beelden gezien bij de wereld draait door. Het ziet er fantastisch uit. Uh, maar maar wat, wat is dat, uh, dat opnemen van, van die geluiden? Van, de, van dieren? Van de natuur? Maar, waar komt dat bij u vandaan? Um, ik word vooral gedreven door de schoonheid. Ik weet nog dat ik de eerste zanglijster hoorde zingen bij ons thuis. Ik kom van een boerderij achter het bos. Hoe oud was u toen? Een jaar of zestien, denk ik. En ik stond te luisteren en ik dacht, wauw, wat is dit mooi. Dus, dus, de, dus de schoonheid is bij mij de grote drijfveer. Ik hoef heus niet alles per se te weten van al die soorten. Ik wil kunnen genieten van de, van de schoonheid van het geluid. En, en in dit geval in combinatie met, met prachtige beelden... Ja, schoonheid en, en nabijheid. De natuur dichtbij voelen. En gaat u dan zelf ook nog wel eens echt de natuur in... gewoon zonder de microfoon en zonder al die apparatuur... om gewoon echt te genieten van wat u hoort en van wat u ziet? Dat komt er nu wel iets minder <lacht> van, moet ik toegeven. Want ik, ja, ik zit dan ook veel thuis ook aan dit soort uh, geluidsargumenten te, te werken. Dus uh, met mijn vriendin gaan fietsen samen. Ja, dus <lacht> ja, daar komt u helemaal niet aan toe nu. Nu even iets minder, maar ja, dat, uh, ik ben veel in de natuur ook... gewoon om, om dit soort op opnames te maken, dus... En wanneer is de film te zien? September? 25 september gaat hij in première. De Nieuwe Wildernis. Nou, prachtige film wordt dat. De geluidsman Henk Meuwse was te gast. Ja, laten we nog even één geluidje luisteren dan. Uh, we kunnen eentje in de herhaling doen. Wat wilt u horen? Die brandganzen en uh, goed het volume open. Ja, de brandganzen alsnog. Nou, laten we eens luisteren. 15.000 zijn het weer. Fantastisch. Henk Mielsen, bedankt uh, voor uw komst. Ja, gedaan. Dat was Twee Dingen van Max. Voor vandaag meer informatie, ga naar onze website dingen.nl. Het is bijna half negen. Dat betekent zometeen de collega's van BNN Today... met welke onderwerpen, Willemijn? Nou, wij kijken terug op de briljante serie Seinfeld... met groot fans hier in de studio Luc en met Jan-Jaap van der Waal. En we blikken vooruit op de tour. Onder andere met onze eigen tourverslaggever Filemon... en ook met Maarten Ducro. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is uh, precies half negen, na net wel met het NOS-journaal. In New York is voor 1,2 miljoen dollar aan dollarbiljetten verdwenen... uit het laadruim van een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Swiss. Het is niet duidelijk of het geld is gestolen in New York of in Zürich... waar de vlucht vandaan kwam. Volgens ABC News was het geld bestemd voor de Federal Reserve Bank in New York. Dat is de centrale bank in Amerika.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 En de Europese voetbalbond UEFA heeft de Turkse club van Dirk Kuyt... Vener Batje twee jaar geschorst voor Europees voetbal. En Beziktas is voor één seizoen uitgesloten. De clubs worden gestraft voor opkoping en fraude... in de Turkse competitie in 2011. Nou, dat was het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is bijna anderhalf over half negen. Goedenavond. De wielerliefhebber heeft het natuurlijk al met koeien letters in zijn agenda staan. Aankomende zaterdag start de Tour de France. En na alle dopingonthullingen van afgelopen jaar vragen wij ons af, wordt deze tour nou anders dan anders? En die vraag stellen we aan onze eigen tourverslaggever Filemon Wesselink en wielercommentator en held Maarten Ducro. En zometeen het laatste nieuws over Homo Lessen. Pia Dijkstra van D66 is blij, want de Homo Lessen die al een half jaar. Verplicht zijn op scholen worden nu ook gecontroleerd, dat zo. Meekijken op de webcam kan via radio1.nl slash de webcam. En dan zie je cabaretier Jan-Jaap van der Wal, onder andere. Goedenavond. Ja, ja, die zie je dan. Die zie je dan, ja. Ja, ja. Dus. Als je hem nog nooit gezien hebt, zou ik zeker de <lacht> webcam eh, even aanzetten. Nee, ik denk dus dat heel veel mensen dat dus nu wel gaan doen. Hè? Ja, ja, ja, dat ja, lijkt ja. me ja. ook wel. Ja. Zo meteen hebben we het over een serie waar jij behoorlijk fan van bent, namelijk Seinfeld. Um, is dat ook een beetje echt de, de comedy-serie voor cabaretiers? Nou, ja. een van de, eigenlijk. één van de. A, mm. komt natuurlijk uh, ook in dat rijtje natuurlijk heel erg voor. <laughs> en Friends. Ja. En oppassen. En, en oppassen. Ja. Ja, ja. Um, en Luc blijft er ook even bij, want uh, Luc is een uh, groot liefhebber. Ja, zeker. Ja. En dan hebben we het vooral over Jason Alexander en Michael Richard. Oftewel George en Kramer. Uh, de twee, uh, nou ja, de meest bijzondere types van de serie... die komen namelijk zo meteen met een nieuwe show. Dat zo. Luc. Ja, nieuws over die enorme zuurstok, uh, kaneelstok was het, uit Oosterhout. Verder is het vandaag precies 25 jaar geleden dat Hen uh, Nederland het uh, EK voetbal won. Sorry, Henry, als je dat had in je nieuws. Het... Nee. Dat zou kunnen natuurlijk, misschien had je het nog niet gehoord. En ook door... in de muziekwereld is het crisis. Hé hey, mevrouw, u heeft net even een piano gekocht. Ja, dat klopt, ja. Alleen, uh, ja, ik ga nu wel voor een tweedehands en niet voor een nieuwe. Ja, ah, ja. ja schrijnend, schrijnend nieuws. Zometeen meer na negen uur, willen wij. Je hebt geen nieuws meer over, Nee, ik Henrik? kan zeggen, ik heb niks meer. Nee, hè? Want het, het, na nee. het nieuws van net en naar Luc. Nee, ik heb toch nog een paar dingen. Hm, uh, okay. Bijvoorbeeld, van de zes Nederlandse tennissers die begonnen aan Wimbledon... is er na de eerste dag, na de eerste ronde om precies te zijn... nog precies één over. Igor Seisling redde de Nederlandse eer. En dat deed hij gelukkig wel overtuigend. Mark Brasser vanaf Wimbledon. Uh, ja, na vandaag is uh, pijnlijk duidelijk geworden hoe het ervoor staat... met het Nederlandse tennis. Maar geheel onverwacht was dat ook weer niet, hè? Nee, dat, dat, dat weten we inderdaad al een tijdje. Dat we, we af en toe een incidenteel succes boeken ergens. En, ja, en dat het dat daarbij blijft. En de Grand Slam toernooien. Ja, daar, daar is de hele wereld top. Daar is iedereen. Dus om daar een succesje te boeken is helemaal uh, moeilijk. Ja, gezien uh, de, de, staat, de huidige staat zeg maar, van, het, van, van het Nederlandse tennis. En dan vooral de spelers. Als je ze individueel gaat bekijken. Dat zullen we dan nu niet allemaal doen. Maar ja, daar kleeft aan allemaal wel wat of iets. Of, uh, yeah, en het is, uh, het is ja, treurig. Maar goed... We hebben uh, Igor Seisling. Die heeft inderdaad gewonnen van uh, Kuznetsov. Alex Kuznetsov. Dat is een, uh, een uh, Amerikaan. Hij speelt tenminste als uh, Amerikaan. A straight sets. Ik heb Igor net gesproken. Net na de persconferentie. Hij was zelf nog niet helemaal tevreden. Hij zei het had nog wel wat beter gekund. scoren werkte in zijn voordeel. Steeds een vroege breken aan, uh, aan het begin van de set. Ja, dan, dan ga je toch iets lekkerder en iets vrijer spelen. Hij sloeg 12 aces. Dan ook wel iets van 9 dubbele fouten geloof ik tegenover. Dus dat zal beter moeten. En hij speelt nu in de volgende ronde tegen Milos Raonic, dat is een speler uit de top 20 van de wereld. Een hardhitter. Maar goed, hij heeft eerder dit, dit jaar tijdens het ABN AMRO-toernooi... tegen Tsonga laten zien dat hij die, die hardhitters... die jongens die enorm hard serveren en enorm veel power hebben... vanaf de baseline, dat hij dat aan kan. Toen won hij van, van Tsonga. Nou ja, hopen dat hij dat tegen Raonic weer kan laten zien. Overmorgen zal dat zijn, zal die partij gespeeld worden. Ja, en de andere Nederlanders, heel verrassend was het dus niet... dat ze eruit gingen, Krajt, zeker Rus en de bakken... maar de manier waarop... Ja, en vooral Timo de Bakker. Uh, die liep erbij uh, dat je dacht van jongen, kom dan niet. En uh, totaal uh, radeloos en niet weten wat hij met zijn tegenstander aan moest, maar ook niet weten wat hij met zichzelf uh, aan moest. Totaal geen vertrouwen, totaal geen, geen idee, geen strijdplan. Het, het, het zag er niet uit. Uh, uh, sloeg een rek het stuk uit pure frustratie. Het is, het is, het is onmacht bij hem. Hij heeft zelf gezegd van nou, ik, ik moet hem maar een heel even een rustpauze nemen en dan eens goed na gaan denken hoe en, en nu verder. Dat was het verhaal. Timo de Bakker tegen James Blake. Ja, Misha Krijtsek speelde tegen Nali. Ja, nou, die speelde gewoon ontzettend goed. Die slaat bijna 30 winners en dat in 14 games. Dat is heel erg knap. Misha Krijtsek, natuurlijk, een hele tijd niet gespeeld. Zeven maanden niet gespeeld. Dus daar mocht je ook eigenlijk niet zo heel veel van verwachten. En een Ranske Russe verloorde de 17e wedstrijd op een rij. Tenminste, op WTA-niveau dit jaar. Die zit in een enorme dip. Een enorme vormcrisis. Dat is zelfs Sports Illustrated opgevallen. Die hebben een verhaal, dat zag ik vandaag over haar aan haar gewijd. Ja, dat is, dat, dat is ook een... Uh, hoe komt dat meisje uit, uit de put? Dus ja, het is, het, is, het is kommer en kwel, Henry. Ja, nou, daar gaan we nog lekker even over doorpraten. Maar niet nu, dat doen we even <lacht> na tiener. Mark, dankjewel. De Deense wielrenner Michael Rasmussen is in 2007... terecht ontslagen door de Rabobank wielenploeg. Dat heeft het gerechtshof van Arnhem in hoger beroep bepaald. Rasmussen werd in de Tour de France van 2007 als gele truidrager uit de koers gehaald... omdat hij had gelogen over zijn whereabouts, zijn verblijfplaats dus. In 2008 oordeelde de rechter dat het ontslag ongegrond was... en wees Rasmussen een schadevergoeding van ruim 7 ton toe. Dat is nu dus teruggedraaid en de teambaas van toen, Theodor Roy, had dat niet verwacht. Ja, ik was toch al enigszins verrast over de uitspraak... Ik had wel ergens toch een, uh, een uitspraak verwacht in het midden. Maar ja, het blijkt toch wel naar één kant helemaal te zijn doorgeslagen. Ja, de rechter is uh, heel erg duidelijk geweest. Rasmussen moet nu de toegekende schadevergoeding vrijwel in zijn geheel terugbetalen. De Italiaan Carlo Ancelotti is definitief de nieuwe trainer van Real Madrid. Hij tekende een contract voor drie jaar. Ancelotti komt over van Paris Saint-Germain dat op zijn beurt Laurent Blanc als hoofdcoach presenteerde. En de Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 41 voetbalclubs... vanwege hun onderzoek naar belastingontduiking en witwassen van geld... bij de koop en verkoop van spelers. En 18 van die 41 clubs zijn afkomstig uit de hoogste divisie, de Serie A. Daarover correspondent Rob Zoutberg. Grote namen staan er tussen Juventus, Milaan, Inter, Roma, Napoli, Lazio. Nou, ga maar door. Uh, allemaal op verdenking en op last van het, onder, uh, van het Openbaar Ministerie in Napels. Deel uitmaken van een crimineel netwerk. Belastingontduiking, grote sommen geld, valsheid in geschriften... en het witwassen van zwart geld. Het is nogal wat. Het is een enorme operatie geweest vanmorgen. Aldus Rob Zoutberg. Tot zover. Jullie hebben het straks over de Tour en wij hebben het natuurlijk over 25 jaar geleden. De finale van het EK. Uitgebreide bijdrage straks. Friday Men. the trees and the fingers of God on the back of me your fears blow away leaves do the same you feel the light on the side of your car like a burner piece into the top of your heart you smile like today your worries do the same singing and you feel the bones and the picking you pass you carry a love to the question you ask you shine it's so bright like a satellite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 Then you're smiling so bright Like a satellite tonight You get what you're made for A world full of wonders Love that you give back again The hours we bring are a gift card from something And we're gonna give back to today Wordt Dit een echte zomerhit? heb ik het idee. Sunrise everyday, Friday man. Radio 1, PNN. Today. De komende vijf jaar moet op scholen goed gecontroleerd worden... of ze wel aan homo-voorlichting doen. Dat heeft de Tweede Kamer vandaag bepaald. Sinds een half jaar zijn scholen verplicht om leerlingen te leren... dat ze homo's moeten accepteren, maar... Veel scholen hebben daar wat moeite mee. D66 Kamerlid Pia Dijkstra, goedenavond. Goedenavond. Jij bent groot voorstander van deze controles. Eh, want het is echt nodig dat er vijf jaar lang gecontroleerd wordt... of die lessen wel worden gegeven? Ja, het is belangrijk om te kijken uh, of de scholen zich daar inderdaad uh, aan houden. Aan die uh, doelen die gesteld zijn. Ja. Uh, en het gaat om uh, verplichte voorlichting ja, over seksualiteit en, en seksuele diversiteit. Ja. Dus het gaat uh, over de hele breedte over uh, seksualiteit. En die lessen zijn sinds een half jaar verplicht. Maar kennelijk ja. uh, zijn die controles nodig. Want nou ja, er zijn er vermoedens dat het niet altijd even goed gaat met die lessen. Ja, het is, nog, uh, uh, het is nog voor scholen uh, moeilijk kennelijk om, uh, om zich ertoe te zetten om die uh, lessen op een goede manier te geven. Er wordt wel aan gewerkt, maar wij vinden het belangrijk dat uh, de inspectie uh, van het onderwijs ook goed kijkt uh, of dat inderdaad wordt uitgevoerd en uh, of scholen daar ook... Uh, nou ja, mee om kunnen gaan en eventueel hebben ze misschien ook uh, uh, ondersteuning daarbij nodig. In ja. elk geval vinden we, als je, zoiets, uh, uh, ja, als je ze zoiets oplegt, dat, dat je daar ook moet kijken van hoe wordt het dan vervolgens ja. uitgevoerd. Want wat blijkt in de praktijk? Bijvoorbeeld christelijke scholen en islamitische scholen hebben er gewoon moeite mee. Ja, ja, en met name natuurlijk de hele streng fundamentalistische scholen... de reformatorische scholen en de islamitische scholen... die hebben daar, hebben daar grote moeite mee. Heb je daar ook voorbeelden van? Nou, ik heb op een gegeven moment op een site van het Reformatorisch Dagblad... heb ik een, een, een filmpje gezien... Uh, waarin ze uh, lieten zien hoe op een reformatorische school uh, aandacht wordt besteed aan homoseksualiteit. Ik moet je zeggen dat het feit dat dat gebeurde en dat het eigenlijk ook op een respectvolle manier gebeurde... Uh, daar was ik wel van onder de indruk, uh, de, uitkomst maar... van, <laughs> de uitkomst ervan was uiteindelijk, uh, je mag het wel zijn en, en we begrijpen ook dat je een andere geaardheid kunt hebben, maar je mag het vooral nooit in de praktijk brengen en het is te genezen. Uh, dat, is, <laughs> dat is natuurlijk iets waarvan bekend is dat dat niet zo is. Nee. Uh, maar het, het feit dat er uh, aandacht aan wordt besteed, aan het bestaan ervan, aan het feit dat ja, mensen dat zich aangetrokken kunnen voelen tot mensen van hetzelfde geslacht. En, maar, en, uh, ja. ja, maar er, wordt, er komen dus controles, maar moet ik me nou voorstellen dat een inspecteur op een onbewaakte ogenblik zo'n school binnenvalt om te kijken of, of die lessen wel op het rooster staan? Nee, kijk, die, die inspectie gaat natuurlijk heel uh, gestructureerd te werk. Uh, en het gaat er ook niet zozeer om dat ze onverwacht moeten kijken of we op dat moment wel... Zoiets op het rooster staat. Ze moeten kijken of er überhaupt die lessen op het rooster staan. Dan kijken wat voor uh, uh, materiaal wordt daarvoor gebruikt. Op welke manier wordt dat vormgegeven. Er zijn bijvoorbeeld scholen die ook uh, uh, mensen inhuren of, of, of laten komen van het COC. die, die heel goed uh, kunnen vertellen over ja. wat dat betekent. Okay. En een goed les in kunnen geven. Maar het gaat er natuurlijk om dat de inspectie. Het gaat om 8000 scholen hè, voor primair en voortgezet onderwijs, dus ja. basisscholen en uh, voortgezet onderwijs. Dus dat is heel veel. Dus daar heb je ook wel een tijd voor nodig. De komende vijf jaar wordt dus streng gecontroleerd, tenminste als het aan jou nou. ligt. Ja. Er wordt gecontroleerd, goed, goed gecontroleerd. op homolessen. D66-kamerlid ja. Pia Dijstra, dankjewel. Graag gedaan. Vandaag, precies 25 jaar geleden, werden wij Europese kampioen. En natuurlijk heeft niet iedereen die finale gezien. Luc, weet jij het nog? Nee, ik was vijf. Nee, jij was vijf. Jan-Jaap van der Wal? Ja, ik was acht, denk ik. Hoe oud ben jij? Ik ben dertig. Ja, dan was ik acht. Ah. En uh, ik heb hem wel gezien. En dan ging ik daarna voetballen op een veldje bij mij in de buurt. En dan kon ik weer na te doen. <lacht> Lukte dat? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, <lacht> nou, er zijn uh, mensen zoals Luc uh, die het uh, niet gezien hebben... of die misschien niet meer weten. Straks een, uh, een razendsnelle samenvatting van Ragnar Niemeijer van Studiosport Sport. En dan ben je totaal bij dat Tot na negen. You're wasting your life. I am not. I'm living my life. Okay. Like what? Do you have a job? No. You got money? No. Do you have a woman? No. Do you have any prospects? No. Do you have any conceivable reason for even getting up in the morning? I like to get the daily news. Mark beschouwt als een van de beste comedies. Allertijdens Seinfeld inmiddels uh, niet meer te zien. Maar fans van Seinfeld hebben wat om naar uit te kijken. Na de zomer zijn deze acteurs Jason Alexander en Michael Richards, George en Kramer. Die zijn dan te zien in een nieuwe show, namelijk Kirstie's nieuwe Show met Kirstie Alley, neem ik aan. Ja, van, uh, van Luke Who's Talking. Ja, onder andere. Onder andere ja. Ja. Daarna heeft ze nog ook nog wel iets ja, gedaan, toch? Toch Ze heeft wel iets gedaan. Ja, hè. van dik naar dun. Die, die ja. Kirstie Alley. Ellie. Nou, Comedian Jan-Jarp van der Wal in de studio, een groot seinfeld fan En um, Luc ook in de studio. Want dat ook. Datzelfde. Ja, liefhebber. Even, Luc, liefhebber dan. Toen jij dit hoorde vanmiddag dat we dat gingen doen, zei dus je, oh my god. Ja, ja ik best, ben dan uh, echt zo'n groepie. Ik wil dan. Uh, ja, Seinveld is dus echt de allerleukste serie ooit gemaakt, vind ik. En er was volgens mij afgelopen maand een keer een, een, een enquête gehouden. Wat is nou de best geschreven? Uh, uh, serie, dat werd dan uh, de Sopranos en Seinfeld op twee was ik het absoluut niet mee eens. We hebben meteen hele lange discussies waarom het dan niet zo is met, met mijn vrienden. Maar het is, de, het is de leukste serie ooit. Want het gaat over niks en is dat is grappig. Het, ja, en het is inderdaad goed geschreven. Je hebt Larry David die ook later Curb Your Enthusiasm, Curb Your Enthusiasm ja. heeft gemaakt. En Seinfeld wat een comedian was en je hoort het ook in het fragment, het zijn eigenlijk ook stand-up teksten gewoon in de mond gelegd van die karakters. Maar het gaat vooral over niks, dat is de grap toch? Ja, ik bedoel, ik zit al... wel eens in een kroeg en dan is het van... oh, dit is een Seinfeld-situatie. Ja, nee, dat, dat is wat Jerry Seinfeld überhaupt doet. Het gaat, het gaat inderdaad nergens over, maar het is zo uitgespronnen en zo tot ook een god gefileerd. En dat is wel heel erg knoop, ja. ja. Jason Alexander, Michael Richards, dat zijn George en Kramer. Um, die speelden, even als ik het goed heb, van 89 tot 98 in Seinfeld. Ja, alle, alle seizoenen. Alle seizoenen. D dit waren wel de rollen van hun leven, neem ik aan. Uh, ja, ik, ik heb uh, in... in uh voorbereiding tot dit interview. heb Ik even gekeken op IMDB wat ze nog meer hebben gedaan. Maar dit zijn echt wel de rollen van hun leven, ja. ja dus, dus ze zijn daarna wel in andere series terechtgekomen, alleen sowieso zijn het series geweest die nooit langer uh, dan één of een paar seizoenen hebben gedraaid. En ja, Seinfeld was acht seizoenen en uh, was op een gegeven moment de best bekeken show in Amerika. En zijn zij wat jou betreft, dit zijn de karakters van de show? Zij maken het? Ja, nee, ik vond die Elaine ook leuk. En die, en die heeft het uiteindelijk nog het beste gedaan, want die zit nu in VEEP en dat is wel succesvol. Maar ik vond uh, ja, deze twee en vooral die Kramer... Dat is, wel, uh, ja, dat is wel het beste karakter, ja. Even meteen een fragmentje van Kramer. Dat is deze. Kunnen we die instarten? Like I'm, uh, you know, I, like I'm sitting in there, you know. And uh, I start banging on the table, you know, to, uh, you know. So that he'll look up, you know, like I'm sitting there, you know. And I... He you know? <tosses> wouldn't move. So then I started doing these yelping noises, like... Yeah. No reaction. Because the guy is so focused, you see? He can just black out anything that's going on around. Us. Ik had even moeten zeggen waar het over ging. Michael Richards als Kramer natuurlijk. En Kramer vertelt in die scène dat hij honkballegende Joe DiMaggio tegenkomt. En dat hij als een gek probeert zijn aandacht te trekken. Nou ja, dan, het is bijna een cartoon, eigenlijk. Ja. Of tenminste, het is een cartoonesk uh, karakter. Hij beweegt raar, hij praat raar. Kramer hij... is natuurlijk die, die de, lange gast met de, het rare haar. De lange man die uh, soort uh, moonwalkend iedere keer binnenkomt... en dan half uitglijdt. En, uh, ja, het is een soort alien eigenlijk die in een totaal andere wereld leeft... en die telkens binnenkomt in de situatie. En ja, al het absurdistische wat Seinfeld en Larry Davis ook hebben... dat hebben ze in dat karakter kunnen stoppen. Maar ik vond hem altijd een beetje nep... Een beetje een te beetje makkelijk. Nee. Nee, nee, nee, maar het grap is als je nu Seinfeld zit terug te kijken. Het is sowieso natuurlijk. Het is allemaal set-up, punch, set punch. En yeah. het, is, het is op geen enkele manier echt realistisch. Maar dat was ook niet wat die serie was. Het ging inderdaad om de ongemakkelijke situaties. En om het absurdisme. ja. Nou, ongemakkelijke situaties, dan kom je volgens mij uh, meteen uit bij deze meneer. It's not you, it's me. You're giving me the it's not you, it's me routine? <laughs> I invented it's not you, it's me. Nobody tells me it's them, not me. If it's anybody, it's me. All right, George, it's you. You're damn right, it's me. George, die kleine, dikke kale, dat is ja. natuurlijk... Nou ja, de, de ultieme sukkel eigenlijk. De loser. De loser. Ja, dat is de, de, de vriend waarvan je zeker weet... dat hij je nooit echt gaat verlaten met vrouwen <laughs> en kinderen. Nee, die, die is er altijd. En... Uh, ja, uh, geweldig, geweldig karakter en ook een geweldig acteur daarvoor. Hij heeft, hij heeft, hij heeft ook nog geprobeerd om uh, um als stand-up comedian op te treden, maar dat was niet heel groot succes. Hierna nog, na Seinfeld? Ja, ook nee, in dezelfde periode. Want mm. ik bedoel, kijk, Jerry Seinfeld was comedian voordat hij aan de serie begon en is het nog steeds. En uh, Jason Alexander heeft wel gestand-up, maar ik heb daar wel ooit iets van gezien, maar dat komt er eigenlijk ook neer dat hij aan het publiek verteld wat hij allemaal ook de set van Seinfeld heeft meegemaakt. Oh, pijnlijk. Dat is wel ook pijnlijk, ja. ja. Maar oké, okay, dus, dus hij is de sukkel, Kramer is de gek. Wat is nou, Luc, echt een, een typische Seinfeld situatie? Want we hadden het net over Seinfeld, het gaat over niks. Ja, een typische Seinfeld is bijvoorbeeld uh, dat er... Een zin wordt weggejadejaard. Je hebt allemaal afleveringen en die worden allemaal genoemd. En een van die afleveringen is de jadejade. Jade. En een, een van die <coughs> afleveringen is dan dat uh, uh, George een uh, vriendin heeft... En die zegt dan, uh, ja, ja, ik stond, uh, ik stond bij de bus en dan kwam ik een ex van mij tegen. En die ex die begon een beetje met me te praten en uh, yada, yada, yada, En uh, de volgende <lacht> ochtend zagen we elkaar weer. En dan weet George dus niet wat yada, yada, yada is. En dan vindt hij dan eerst heel irritant. En daarna komt hij erachter hoe handig het kan zijn om yada, yada, yada te zeggen. Zodat je niet het echte verhaal hoeft te vertellen. Dat is echt typisch Seinfeld. Much you do about nothing. Ja, heel, heel erg, ja. ja. Zeker, ja. Maar nu gaan deze twee heren, dus Kramer en George, in een nieuwe serie spelen. Kan dat iets, überhaupt iets worden? Nou ja, uh, nadat Seinfeld gestopt is, de serie heeft Michael Richards, dus Kramer... die heeft nog een tijdje heeft de Michael Richards-show gehad. Mm -hmm. En dat was dan zogenaamd niet Kramer, maar toch eigenlijk wel. Hij speelt daar een detective. Maar die, die serie heeft het maar vijf afleveringen echt gedaan. Ja, kijk... Uh, de vraag is natuurlijk of dit één op één dezelfde karakters moeten worden uh, of niet. Ik zou het zieker vinden als het niet zo zou zijn. Alleen ja. als je schrijver bent en je denkt: nou, misschien kunnen ze. Het is niet dat die uh, George uh, opeens een held gaat zijn in de nieuwe serie. Nee. En ze zijn toch ja. ook niet in bij, bij, bij toeval bij elkaar gezet, toch? Daar willen ze wel iets mee, lijkt mij. Ik zo. denk het wel. Maar goed, in Kirk uh, in uh, uh, is ook nog een aflevering geweest waarin ze een soort Seinfeld-reunie doen. En Seinfeld zelf heeft nu een, uh, een webserie die heet Convenience in Cars Getting Coffee. Wat eigenlijk. Ook Zijmveld is, want het gaat helemaal nergens over. En ze gaan dan koffie drinken en dan gaat het over... of je nou wel of niet melk in je koffie moet doen en dat soort dingen. En, uh, Eigenlijk is Elaine de enige die het een beetje echt goed heeft nou gedaan. Ja, maar die, die zit nu in de nieuwe serie VIEP en dat ja. is volgens mij wel een succes. Ja. Ga je kijken naar die nieuwe... Serie? Ja, zeker. Dan, maar, het is ongelooflijk in Amerika. Worden, er worden zoveel series nu geproduceerd. En uh, overal from de creators af. En uh, die heeft daarin gespeeld. Het is een soort roulatiesysteem. Dus dit is een van de nieuwe series. Ik ben heel benieuwd. Kramer en George samen met Kirstie Ellie en uh, Rhea Perlman. Dat is dat kleine vrouwtje met de krullen. Die ook in cheers zat. Hij zat er bij the de waitress was hij. De the waitress. Ja, ja, ja, ja. Dus ze hebben. Uh, alle oude ideoelen met elkaar gegooid. Ja, Nu de schrijvers nog. <laughs> ja, precies <laughs> ja. ja. Heren dank. Yes. En allemaal terugkijken, zei Luc. Ja, gewoon YouTube. Seinfeld full episode, komt alles goed. Kun je alle afleveringen kijken. De ja, de ja, dat is de leukste aflevering die er is.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 Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till. gonna go, gonna sleep tonight. Remy McDonald, this is the life. Exit Holland. Naar Ethiopië, daar is een rel ontstaan rondom Big Brother Africa. Hier is het inmiddels al jaren van de huis, Big Brother, maar daar is het nog steeds een enorme hit. Marta van der Wolf in Ethiopië, goedenavond. Goedenavond. De rel gaat om ene Betty, een deelneemster dus van Big Brother Africa. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft uh, een paar keer op, uh, op, op televisie in het Big Brother huis, heeft zij uh, seks gehad met een van de andere deelnemers. En uh, nou ja, op zich is dat wel vaker voorgekomen, maar waarom dat zo ruil is, om, omdat zij Ethiopisch is. En Ethiopië is nogal een conservatieve samenleving en uh, mensen spreken er schande van. Er zijn Facebookpagina's opgericht die uh, haar het liefst nog eigenlijk het Ethiopiërschap willen uh, afnemen. Ja, ik bedoel, bij ons zag je dat allemaal maar gewoon, maar dat, dat ligt daar dus iets anders. Uh, mensen zijn echt, echt heel erg gechoqueerd. Ik bedoel, zie je dat ook niet in series of op nou ja, een andere manier op televisie? Nee, nee, het is, het is, Ethiopië is, uh, is inderdaad een, een conservatieve samenleving, ook een vrijgelovige samenleving. Uh, de meerderheid van de bevolking is orthodox en anders moslim. En ook bijvoorbeeld Amhaarse films zijn ontzettend populair. Je hebt ontzettend veel Amhaarse films, uh, Ethiopische films. En uh, je zal nooit mensen op, uh, op het witte doek zien zoenen. Op tv zie je mensen ook niet zoenen. Nee. En ook, je hebt ook zeg maar... Um... Je hebt heel veel jongeren die uh, in de westerse wereld opgroeien. die dan terugkomen naar Ethiopië. en dan hier toch, buiten op straat. nooit hun vriendje of vriendinnetje in het openbaar zullen zoenen. Dus zij is echt, nou ja. De, de, de boelman, zal maar zeggen. wat gebeurt er nu met haar? Want ze is er uitgestemd. en nu? Nou, ze is er uitgestemd en deze week, komt ze, deze week komt ze weer terug naar Ethiopië, als het goed is. Mm -hmm. En uh, nou, iedereen is ten eerste heel erg benieuwd van waarom ze dat überhaupt gedaan heeft. Haar moeder die heeft het op Nationaal TV ontkend. Uh, die zei, nou, mijn dochter doet natuurlijk zoiets niet. Maar heel veel mensen hebben ook medelijden met haar. Want die zeggen, van, ondanks dat ze het nooit, nooit, nooit had moeten doen... dit gaat haar voor de rest van haar leven achtervolgen en ze is pas 26 jaar. Maar betekent dat echt dat ze een moeilijk leven krijgt? Ik bedoel, verwacht je, nou ja, mensen die voor de huis staan... Die... Het kan best wel zo zijn dat het heel lastig voor haar wordt. Bijvoorbeeld een heel, iets anders. Maar bijvoorbeeld de, een, uh, de keeper van het nationale elftal die een rode kaart had gekregen. Die, werd, die wordt het openbaar vervoer constant uitgeboemd. Dus die, die heeft het ook vrij lastig. En ja. voor haar is het wat zij heeft gedaan is echt een schande. Dus um, ja, ik ben heel benieuwd naar eigenlijk iedereen. Wat er met haar gaat gebeuren als ze er terugkomt. Niet doen dus in Big Brother Africa dit soort uh, aangelegenheden. Marten van der Wolf in Ethiopië, dankjewel. Luc, ja. wat gaan we doen zo meteen? Nou, follow-upje over die enorme kaneelstop die ze gaan neerzetten in Oosterhout. 30 meter groot is hij. En hij moet straks voor de deur van een snoepfabriek komen te staan. Klein knietje over snoep. Um, deze was voor jou weer de mijne. Wat betekenen de letters M en M van M, M A, More and More. B, My Mars. Of C, Mars and Murrays? More and More. Nee. Mars en Murrays dat zijn de bedenkers van, uh, oh. van M&M's. Uh, Filimon ook in de studio. Uh, deze is voor jou. Hoe heette de Twix vroeger? A. Raver. B. Raider. C. Raimer. Dat is makkelijk Raiders. Ja, makkelijk vraag. Ja. Zonder S. Ja, zonder S. <laughs> Mark, deze is voor jou. Waar komt de naam Snickers vandaan? A. Dat was de bijnaam van de bedenker. B. Dat was de naam van een paard. Of C. Dat was de naam van de vrouw van de bedenker. Namelijk Mrs. Snickers. Ik denk C. Nee, het is, was de bijnaam van een paard. Eentje nog van Willemijn? Van meneer Snacker. Van welke candybar Willemijn zijn de meeste smaken in omloop? A. Mars, B. KitKat of C. Nuts? Ik denk Mars. Nee, het was KitKat. Jezus jongens. Want er zijn namelijk 400 soorten KitKats in omloop. En zijn namelijk ook smaken als banaan, KitKat komkommer en ook KitKat met vis smaak. Die kun je hier niet kopen bij de omtrenden, Vies, hè? Waar kun je dat eten? Ja, ergens in Azië en eten dat vinden ze lekker. Dat vind ik ook wel lekker met vis. B. N.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 Video 1. Het nieuws van alle kanten.